9 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. Minister Schippers vindt dat Europese landen... elkaars sancties tegen artsen moeten gaan overnemen. Dat zegt ze in reactie op de onthullingen over de neuroloog Ernst Janssen-Steur. Van Janssen-Steur werd gisteren bekend dat hij sinds 2011... in een Duits ziekenhuis werkzaam was... terwijl hij in Nederland niet meer als arts mag werken. Schippers wil inhoudelijk niet op de kwestie ingaan... omdat tegen Janssen-Steur nog een rechtszaak loopt maar ze vindt wie in Nederland geen arts meer mag zijn, mag dat ook niet in een ander land. De stroomstoring in Enschede gaat nog zeker enkele uren duren, zegt netbeheerder Enexis. Ruim 20.000 adressen zitten sinds half vier vanmiddag zonder stroom... na een brand in een transformatorhuis in Enschede Noord. Bij de brand is een deel van de installatie verwoest... maar volgens Enexis is de reserveinstallatie niet beschadigd geraakt. Er wordt nu geprobeerd de adressen op de installatie aan te sluiten. Als dat lukt, is er over een paar uur weer stroom, zegt Inexis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Volgens burgemeester Den Oudsten hebben zich tot nu toe... geen ernstige situaties voorgedaan. De gemeente Enschede heeft noodnummers ingesteld... voor vragen over de stroomstoring. Tijdens de afgelopen jaarwisseling... zijn meer vuurwerkslachtoffers gevallen dan een jaar eerder... blijkt uit cijfers van de spoedeisende hulp...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 De avond van 2033. Room. then by Beam-Up Landing Party. All hands. Marcia Welman en Harm Oving. Oh, u luistert naar de avond van 2033 van de NTR op Radio 1. Deze hele avond kijken we ver vooruit. Dit uur praten we over duurzaamheid. Windmolens en geitenvolle sokken komen u waarschijnlijk de neus uit. Maar duurzaamheid kan ook leuk en lekker zijn. In de Domme Duurzaamheidsquiz rekenen we eerst af met vooroordelen rondom duurzaamheid. En daarna praten we met Marian Minnesma, directeur van Stichting Urgenda. En al twee jaar nummer één in de trouw Duurzame Top 100. En we praten ook met Asseline Groot, auteur van het boek Het Nieuwe Groen. Dat mensen met duurzame ideeën helpt om die te realiseren. Harm Vertel. Wij gaan vandaag dus een quiz spelen zometeen. Ik moet even mijn koptelefoon opzetten. We gaan een quiz spelen over de... We hebben het de domme duurzaamheidsquiz genoemd. Omdat het dom voor woorden is dat je de antwoorden niet al wist. Want hebben we hebben duurzaamheid voor dummies. We leggen de lat gelijk hoog. We houden de stemming erin. Um, om tafel zitten hier Lennart Weesel, Jennifer Evenhuis, Vera van Selm en Roel Verburg. Maar voordat wij met hen gaan spelen, hebben wij aan tafel bijgeschoven Vincent Bijlo. Onze columnist die het uur opende met zijn wijze gedachten. En ons nu verder helpt. Vincent. Ik zit hier met het Volkskrant Telegraaf Trouw Dagblad van 5 januari 2033 voor. We hebben nog maar één krant en die verschijnt vijf keer per dag. Op de voorpagina van deze krant staat een kop uitslaande brand bij kweekvleesfabriek. Vijfduizend vleesbomen in de as gelegd. Het is ook bizar om te bedenken dat mensen nog maar veertig jaar geleden... elke dag dode beesten aten. Dat doen we nu alleen met veertigjarige huwelijken... of met kerst of met Sinterklaas. Ook een aardig artikel in, in, het, in de krant met als kop... sluiting laatste elektriciteitscentrale. Dat was een kolencentrale die gaat nu dicht... en dat wordt een museum waarin kinderen kunnen zien hoe dat toen ging, dat energieopwekken. Dat ging centraal, ging dat. En dan had je wel eens bij die centrale energieopwekking... dat een hele wijk of een hele dorp of een hele stad zonder stroom zat. En dat was geweldig. Dat is eigenlijk jammer dat dat nou nooit meer voorkomt. Het scheen namelijk altijd dat negen maanden later... had je dan een geboortegolfje. hele merkwaardige mythe. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, Dan zouden alle vrouwen spontaan moeten gaan ovuleren... zodra de stroom uitvalt. Maar goed, het is wel een aardig idee. Decentrale opwekking, dat doen wij dus nu. We hebben dat nog een tijdje geprobeerd met die Sahara-stroom... maar dat werd constant gesaboteerd door Al-Qaeda. Dan trok Al-Qaeda de Sahara binnen... en dan gooiden ze sluiers en jellaba over de zonnepanelen... en dan werkte het gewoon niet meer. Wat staat er nog meer in de krant? Uh, metrolijn Utrecht-Amsterdam geopend. Binnen een kwartier kun je dus nu vanuit het centrum van Utrecht... die metrolijn begint op het Maarten van Rossenplein. Dat is het voormalige Domplein. De Dom is omgewaaid vanwege de superorkaan Dendy. Die hadden wij vijf jaar geleden. Je kan dus binnen een kwartier vanaf het Maarten van Rossenplein... kan je op de Dam komen in Amsterdam. Uh, boven, uh, ondergronds natuurlijk, uiteraard metrolijn ondergronds. En vroeger hadden we alles bovengronds en dat was zo waardig eigenlijk. Dat maakte een enorme tering. En je had auto's, die reden op fossiele brandstoffen. Vrachtauto's had je, die, die reden op, uh, op, op diesel. Dat was ja, het zo voorhistorisch. En die, en die reden allemaal eens dus over een snelweg. En die snelweg, die, die, die, die, die, die, die, die was gewoon... In het weiland. Die lag gewoon open en bloot in het weiland. Je kon het op kilometers afstand kon je dat horen. En dat vonden wij dus normaal. Het stonk ook gigantisch. Je had ook nog die mest van die veestapel. Want je had natuurlijk nog geen kweekvlees. Het is gewoon logisch dat mensen in die tijd maar een jaar of tachtig werden. Want langer hield je het gewoon niet vol. Het was een merkwaardige tijd. Iedereen reed ook zelf, handmatig. Moet je nou eens voorstellen, dan zit je dus op die weg... al die voertuigen, allemaal reizen 120 km per uur over die snelweg... en allemaal hebben ze een eigen chauffeur. Dat is toch merkwaardig. En die chauffeur die zit dan te bellen, dat deed ze toen nog... of hij heeft aan, jeuk aan zijn piemel, want die hadden ze toen nog... Tegenwoordig worden alle eicellen bevrucht in reageerbuizen. En je ziet dus nu al iets evolutionairs. Hè? Dat die piemel, net als de kleine teen, steeds kleiner wordt chauffeurs had je dus die, en die chauffeurs die botsten tegen elkaar op, dus je kreeg ook files. Elke morgen en elke avond had je honderden kilometers files. En dat vonden mensen gewoon. Ik weet je, ik heb nog opnames van die verkeersinformatie. Nou, als je dat afluistert, je rood over de grond van het lachen. Je was gewoon elke uur was je je half uur kwijt aan die files. Maar goed, dan had je dus die auto's en al dat gigantische lawaai. En het was soms vroeger zo erg dat je s'nachts het raam moest dicht doen omdat je die snelweg zou horen. Sterker nog, je had een wijk in Amersfoort, Vathorst. Is nu al lang afgebroken, want wat er erg verpauperd was, een uh, Vogelaarwijk geworden. Maar in dat Vathorst had je alleen maar huizen die waren gebouwd met ramen die niet open konden. Je snapt achteraf gewoon niet hoe we zo de weg zijn kwijt geweest. En hoe alles zo ondergeschikt gemaakt kon worden... aan, aan de economische motieven, aan groei, aan vooruitgang. He, al die volgevreten mensen, die, die hadden allemaal een niet te stille honger naar geld. Het systeem was gebaseerd op ontevredenheid. En dat willen hebben wat we nog niet hebben. En hoe dat nou precies veranderd is in 2033, ik weet het niet. Het is niet met een soort Obama-achtig polderfiguur geweest. Nee, het is gewoon omdat steeds meer mensen van het systeem genoeg hadden. Dankjewel. Dankjewel, Vincent Bijlo. Dat was, dat was zijn visie uh, uh, op 2033. Nou bestaat er de mogelijkheid om via een website w2030.nl, dat is van VU Connected, een Facebookpagina te openen waarin je een voorspelling kan doen voor het jaar 2030. De uitspraken worden in een kluis gedaan en in 2030 wordt die kluis dan weer opengemaakt en kun je zien wat je toegezegd hebt. En het, het onderzoek uh, wat erbij hoort is erop gericht om te bepalen wat het meest waarschijnlijke toekomstscenario is en hoe de wereld om ons heen verandert. Nou heb ik een vraag voor jou, Harm Oving. Oh jee. Ja, want um, wat zou jij in die kluis stoppen? Wat zou ik in die kluis stoppen? Ja. Ah, ik durf daar zo weinig over te zeggen. Als ik nou kijk wat de afgelopen drie jaar bij wijze met mij gebeurd is... en wat er allemaal om me heen gebeurd is... dan zou ik niet durven voorspellen wat er in 2030 is. Het enige wat ik bij wijze kan doen is als het ware doortrekken wat je nu al doet. Je hebt iPhones waar je veel meer mee kan. Je hebt, weet ik veel wat. Overal computerschermen waar je dingen het af kan lezen. Je ontmoet straks helemaal geen mensen meer in natura. Maar je zit gewoon thuis uh, je ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Je hebt het goed opgelegd, <laughs> nou. <laughs> ja. Ja, we hebben alles heel goed gevolgd. Jij gaat zo meteen uh, de duurzaamheidsquiz, de domme ja, duurzaamheidsquiz, precies. spelen. Maar voordat je daarmee begint, gaan we eerst naar Anne Soldaat, um, singer songwriter. En hij gaat voor ons een nummer spelen. En dat heet If What Else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 A kiss and write Then I must Be on my way No, I can't stay For the night My skin was bulletproof And my tongue Was growing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 Soldaat. En dan is het nu tijd voor de domme duurzaamheidsquiz... om voor eens en voor altijd af te rekenen met misverstanden over duurzaamheid. Onze quizmaster is Harmoving. Goedenavond, welkom allemaal hier om tafel. We hebben twee teams hier zitten. Eén team onder leiding van Lennart Vermeulen... en het andere team onder leiding van Vera van Selm. Vera, wil je ja. eventjes uitleggen? Heel kort voor iedereen die luistert. Wie ben jij en wie is jouw uh, partner in crime? Uh, Heel kort, ik ben Vera... Ik ben comedian. Mm -hmm. Mijn partner hier is Roel Severburg. Uh, ja, kan ik singer-songwriter ook zeggen? Ja. Ja. Singer, hele goede singer-songwriter. Singer fantastisch okay. cabaretier. Uh, geeft ook cursussen, stand-up. Mm -hmm. Daarvan ken ik hem ook. En dat doet hij ook fantastisch. Dus ik, ja, ik, ik, ik, dit kan alleen maar goedkomen. Ik kan alleen maar je hebt gewonnen bijna. We hoeven alleen <laughs> ja? maar te spelen. Lennart. Ja. Harm. Uh, Kun jij je ook voorstellen? Jazeker, Even ik ben Lennart we Weesel en ik uh, werk voor de Universiteit van Nederland. Uh, vanaf september de beste uh, colleges van de beste Nederlandse hoogleraren... gratis online op www.universiteitvannederland.nl. En aan mijn linkerzijde, en voor de mensen die in stereo luisteren... zit zij rechts, zit uh, Jennifer Evenhuis. Een, uh, een van de leukste vrouwen die ik ken. Zo. So. Oh. Sorry, <laughs> nou ja, mam. Wat moet je daar nou nog meer over zeggen? Dat de Z leukste vrouw is die jij nou, kent. Um, dat het een, een, een mm. comedienne is die... Um, uh, ja, wat kan ik meer al vertellen? Je dat... mag het zeggen. Ja, ja, nou ja, ze, is, uh, ze is uh, zwanger. Oh, dus Gadverdame. Ja, Vincent had dat natuurlijk ook niet gezien. <laughs> nee. nee, maar dat geeft... Dat geeft voor de... Van de leukste man van, de... van Nederland, of niet? Dat moet je haar vragen. Niet van mij. De ena leukste dan. Dat denk ik. Ja. De ene naar leukste. Lennart denk zou dan de leukste kunnen zijn. Oké, okay, we hebben niet veel tijd. Laten we keihard beginnen met deze duurzaamheidsquiz. Wat? we hebben twee apparaten over tafel staan: een tafelbel en een toeter. De toeter is van Lennart en de tafelbel is van Vera, wie het eerst, nadat ik mijn vraag heb uitgesproken, graag, graag mijn vraag laten afmaken. De gebelte dat wel getoeterd heeft, die mag het antwoord geven. Iedereen is scherp? Ja. Mijn bevallige assistente, Francine Intema, houdt de stand bij. We staan nu nog op nul, jongelui. Hoppa. Heb ik geen punt gekregen voor de presentatie net? Nee. Zodat, okay. Bij mij wel, ja. Wat heeft de grootste ecologische voetafdruk? Is dat een plasmatelevisie, een golden retriever, een SUV... dat is zo'n auto met vier wielen, en een mobiele telefoon? Wat heeft... Ik denk de uh, Golden Retriever ervan uitgaan dat de Golden Retriever zich uh, voortplant... en er heel veel meer Golden Retrievers komen die allemaal uh, weer uh, voetdrukken achterlaten. Nou Vera, hebt, die heb je eerste punt al binnen van hemzelf. Yeah. Dat is helemaal waar. Een middelgrote hond eet dagelijks ongeveer 300 gram gedroogd voer. Dat levert een ecologische voetdruk op van 0,84 hectare. Een Toyota Landcruiser verbruikt daar maar van de helft... als je daar zelfs 10.000 kilometer per jaar mee rijdt. Heeft dat is ook geen maar... SUF trouwens. Een SUV? Een Toyota Landcruiser is nee, geen SUV? dat is een terreinwagen. Oh is ja, geen sports utility maar, maar is goed, een SUV suf? Dat is de vraag. Ja, Ligt dan wel. Ja. Ja. Geeft niet. In ieder geval wint <laughs> de Golden Reef nog steeds. Je, je werkt jezelf een beetje tegen op deze manier, doe. Ja, maakt oh, ja. niet De ecologische voetafdruk van een plasma televisie is die van twee hamsters. En je hebt zelfs twee mobiele telefoons nodig om een even grote voetafdruk achter te laten als een houtvis. Zo weinig voetafdruk hebben mobiele telefoons. Volgende. Wat adviseert een Braziliaanse milieuorganisatie om water te besparen? Plassen tijdens het douchen of het aanleggen van kunstgrasvoetbalvelden. Urine gebruiken voor de handwas, dus het handwasje. En een vruchtensap drinken in plaats van water. Jongen. Sorry, het was een beetje duur. Wat was nou de laatste optie? Want... De laatste optie was vruchtensap drinken in plaats van water. Uh, en wat was die eerste optie? Wil je nou ja, plassen onder, plas onder de douche. Ja, okay, maar dat doen we allemaal, toch? <lacht> ja, maar wordt het aanbevolen? Dat is de vraag. Ja, is Mijn. Wat wat raadt zo'n Braziliaanse milieuorganisatie aan om water te besparen? Ik denk plassen onder de douche. Wat denk jij, ik, wat zei, ja, ja, ik denk het meest vergezochte. Dus ik denk vruchtensap. Ik douche zo, zoals als een was. Ja, Jullie moeten kiezen, het, he? Nou, we hebben ja, wel ja, goed te kiezen. Jij geeft een ander antwoord dan zij. Ja. Wie nemen jullie de beslissing? Graag. Zij, de zij. Want nee, ik wil niet. Jij eerst. Ik druk even door. Ik zet het ruktesap. Je hebt verloren. Zij had gelijk. God. Is dat dan we dan een wel voor gevoel ons gevoel als uit. zij fout ja. zegt? Ja. We moeten nou als gevoel hebben. Nee, dan gaan we gewoon door. We hebben het gewoon door. Had jij het antwoord geweten? Ja, denk ik je? had het antwoord geweten. En dat was? Uh, Plas onder de douche. Ja. Nee. Dat is helemaal goed. Welke dieren zijn er? Maar het telt niet. Welke dieren zijn in Nederland verantwoordelijk voor ruim drie kwart van de mestproductie? Koeien, varkens, pluimvee of schaap? Puik, pluimvee. Pluim pluim kippen. Nee, hey, helaas niet. Weer een fout antwoord. Misschien moet je toch een beetje aan je. Ja, sorry, Jennifer. Jennifer ja. overlaat. Ja, nu niet meer. De volgende vraag. Ja. Het zijn koeien. Een koe produceert per dag zo'n 60 liter mest. Samen produceren 3,9 miljoen Nederlandse koeien... 85 miljard liter poep per jaar. Het is echt onvoorstelbaar, ja, waanzinnig hoeveelheid. Volgende vraag. Hoeveel kilo eten en drinken gooit de gemiddelde Nederlander jaarlijks weg? Nou. Oh, die hadden we geweten. 15 kilo... 250 kilo, 4 kilo of 44 kilo. 44, omdat het een mooi getal is. Je hebt echt succesveren met die boy ja. naast je. Het is inderdaad 44 kilo. Maar 12 kilo bestaat uit klikjes en 4 kilo is zelfs nooit uit de verpakking geweest. Brood wordt trouwens het meeste weggegooid. De gemiddelde Nederlander gooit jaarlijks voor zo'n 175 euro aan voedsel weg. We hebben het net over de kilo's gehad. Die kilo's zijn waard, 175 euro. Wie van de volgende categorieën gooit het meeste weg? Zijn dat de hardwerkende tweeverdieners, de welvarende pensionado's, de alleenstaande jongeren of de commune hippie? Vera? De alleenstaande jongeren. Dat is helemaal goed. Wow. Persoons... Dat was ik heel lang. Dus <laughs> Jij zei dat, dat altijd. <laughs> ja. Maar vanuit het milieuweden je heb je een partner uh, gevonden Ja, daarom het beter nou. voor het milieu om samen te zijn. En dan ben je een commune hippie of een hardwerkende tweeverdiener? Allebei een beetje. Allebei een beetje, <laughs> ja. oké. Okay. Um, eenspersoons, huishoudens en alleenstande jongeren verspillen. Dus het meest mensen die werken verspillen weer meer dan gepensioneerden. Je hebt ook nog huishouden die zelf composteren of hun afvalgoed schijnen. En die verspillen, verspillen een derde minder dan iedereen. Nou, daar ken ik er maar weinig van, dat zelf composteren. Fietsen is een duurzame vorm van transport. In welk land wordt er per hoofd van de bevolking het meest gefietst? Is dat China, Nederland, Monaco of Denemarken? Ja, per hoofd van de bevolking. Ja, dat... Per hoofd van de bevolking. Ja. De Dux fietsen Chinezen altijd Met meer. Maar het zijn een miljard. Dus zijn. misschien als het een miljard zijn, is het toch minder dan uh, per hoofd, hoofd van een Chinees. Dus mm -hmm. dan is het waarschijnlijk het kleine, ja, uh, Denk kleine. Wat noemde je voor het werkstaartje? Ik, ik noemde <laughs> Nederland, Monaco en. Maakt niet uit voor jullie, We hebben al. Oké, Roel Stevenburg. Nee, ja, Vera gaat het antwoord geven. Okay. Vera vanzelf. En wij dachten gewoon, Nederland. Ja, is ook weer ja. goed. Ja, dan oh, briljant. Ja. Nee, nou. We dachten, we laten jullie overleggen. En dan ja. pingen wij wel op een gegeven moment. Wij doen het voor. Nederlanders ja. fietsen gemiddeld 2,5 kilometer per persoon per dag. De Denen staan met 1,6 kilometer op de tweede plaats. Van Chinezen uh, wordt duidelijk minder. En ze fietsen tegenwoordig ook veel minder dan vroeger. Oh. Het aantal fietsen is afgenomen met 25 procent. Bijvoorbeeld over miljoenen fietsen, honderden miljoenen fietsen. Maar ze zijn drastisch aan het afnemen. Oké, okay, wat kost in een gemiddeld huishouden het meeste water? Is dat afwassen, het toilet doorspoelen, douchen... of het gebruik van de wastafel, zeg maar, handen wassen, scheren en tandenpoelsen? Ah. Jennifer. Het, precies. <lacht> <lacht> precies. Ik dacht douchen. Is helemaal goed. Ja. Yes. Dagelijks yes. verbruiken wij onder de douche 39,7 liter water per persoon. Dat is echt waanzinnig veel. Maar als je nog ziet wat op de tweede plaats staat, is ook vrij onthutsend. We gebruiken per persoon 36 liter, dus maar 3 liter minder, water om de wc door te trekken. Hmm. Dus eigenlijk belachelijk veel water gaat het door het toilet heen. Meentje? Vergelijkbaar dus bijna met uh, zoveel als douchen. Ondanks die stop die hier nu... Ondanks die stop die veel mensen hebben. Ja. Maar dat maakt het wel logisch, dat je moet plassen en douchen tegelijk. Nou ja, plassen en douchen... Ja, douche. ja. ja, dan ja. ja. Je voelt Dat scheelt een hoop. <lacht> Hoor je dat een Alles hoop? onder de douche. <lacht> of altijd plassen. <lacht> ja, ik bedoel gemiddelde mij daar weer niet op gebouwd. Moet je eens aan de, de, de spentraar Ja, Schredder. Moet schredder, ja. Even kijken, <lacht> laten we even vragen naar de tussenstand. Francine, wat is de tussenstand? Vera en Rol hebben vier punten. En Lennart en Jennifer hebben één punt. Oei. Ja. Oh, ja. Ik zit naar de klok ja, te kijken. Ja. En weet je, we hebben nog uh, zeven, acht minuten. Dus we moet flink doorgezet. Ja. Doei, Door, uh, ja. ja. Willen wij de tien halen? Ja. ja. Willen jullie tien punten halen, ja. Waar bevindt zich de grootste vuilnisbelt ter wereld? Oh, Is dat op de plek die Aqua Destra heet? Is dat in Mexico-stad? Is dat in Rome of in New Delhi? Sorry. E, e, ik, ik zou zeggen Mexico-stad. Maar... Jennifer ja. bent daar uh, Ik dacht gewoon, we moeten gewoon toeten. Je moet gewoon en toeten. En hij zag okay. er heel zelfverzekerd uit, dit keer. Ja, ja dat, <laughs> dat betekent daarom heeft niks. Hij, daarom heeft hij ook maar één punt. Uh, nee, weet je wat? Ik geef nou de vraag door aan jullie. Uh -huh. Wat gaan New New jullie ervan maken? New Delhi. New Delhi, nee, helaas oh. niet. Oh. Ja. Het is Aqua Destra En dat is, zo wordt genoemd, het grote drijvende eiland van plastic afval ah. in de stille oceaan. Ik ben noem ze... dat altijd New Delhi, vandaar. Oké, okay. zo heet het Les alleen ik nee, weet ik het is niet. Weet ik. Het heet Acqua Het werd tien jaar geleden ontdekt en is minstens zo groot als Frankrijk, Spanje en Portugal bij elkaar. Er zijn dat ook zwartkijkers die denken dat het misschien nog wel twee keer zo groot is als de Verenigde Staten. Het is de grootste vuilnisbelt ter wereld, dat in ieder geval wel. Welk volk recyclede voor het eerst glas? Waren dat? Let op. Handen, misschien moeten jullie wat de handen wat dichter met de ja. apparaten ja. Ja. houden. Het ja, ja, en recycling van glas voor het eerst. Door wie? De Chinezen, de Maya's, de Kelten of de Romeinen? Ja. Ik ben bang dat de tafelbel Ja, Vera, Roel. Wil jij het zeggen? Ik denk de Romeinen. Dat is helemaal goed. Ja. Al in de derde en vierde eeuw na christus... recycleden de Romeinen grote hoeveelheden glas... Maar ja, daar ook hele rare jongens. Dus hadden ze afgekeken van de Kelten. Ja, ik dacht... Ook de, de, Kelten. de Kelten. Ja, het goede antwoord is degene wat op ja. papiertje staat. En dat heb ik gezegd. Ja, zo ja, simpel is dat wel. Je hebt ja. al. Je hebt, ja. al, je hebt, je hebt al. al. Dogmatisch. <laughs> ik wist <kan je> <laughs> nee, Als je nou niet winnen kan, moet je niet gaan zeuren. Nee, Dan nee. moet je gewoon goede antwoorden. Ja, nee, ik, ja, let als je geschoren nou wordt, blijken. moet je stilzijn. Ja, het is ook echt de beste manier om te werken. Oké. Okay. Welk land produceert de meeste zonne-energie ter wereld? Is dat Duitsland, Argentinië, de Verenigde Staten of Spanje? De toeter heeft gewonnen. Duitsland. Dat is helemaal goed. Momenteel de helft van alle zonnepanelen in de wereld bevindt nee. zich in Duitsland. Ja. Dat zijn er een heleboel. Ze hebben, op, ze hebben een record gevestigd. Dat was op 25 mei vorig jaar. Op die dag, dat was een zaterdagmiddag, dat was dus maar echt hè, een, geen duur record, maar echt een, een moment. Wekten ze uh, 82 gigawatt aan duurzame energie op. Op één moment. En dat is even zoveel als twintig kerncentrales die op volle kracht produceren. Maar dat goed, dat was maar één moment op 25 mei. Hmm. Wat was het duurs, meest duurzame land afgelopen jaar, dus in 2012? Wat was in 2012 het meest duurzame land? Was dat? Costa Rica, Rusland, Zwitserland of Nederland? Hmm, wat jongens, bij, ja... GELACH ja, ik, ik, ik zag een... Jou. Jou. Oh, uh, je kan je nee. Ik denk Zwitserland. Denk okay, ja, dan Zwitserland. denk ik Zwitserland. Dit is helemaal goed, Zwitserland. Ja. Ja. Ja. Die wil fantastisch ja. intuïtie ja. ja. ja. Zwitserland ja. staat op de eerste plaats. Costa Rica op de vijfde en Nederland op de zestiende. Dus wij zijn nog ruim naar Costa Rica. En Rusland is het minst duurzame land ter wereld. Gaan we even door. Dit is een rekensommetje. Hoeveel voetbalvelden aan regenwoud worden er per minuut gekapt? Hoeveel voetbalvelden, denk ik even nou, grote voetbalveld is, aan regenwoud worden er per minuut gekapt? 1, 13, 102 of 65. Zeg maar, Jennifer? Ik denk 65. We moeten wel eerst... Ja, precies. Je ja. moet de eerst toe te Ja, zoeter. de spelregels zijn inderdaad misschien wat... Ingewikkeld. Ingewikkeld. <lacht> Oudewets. Ik kom ja. uit Brabant. Ja. Jij komt uit Brabant, dat geeft me dan niet. zullen ja. uh, we kijken, het goede antwoord is 13 Er worden 13 regenwoudgrote voetbalvelden per minuut gekapt. Dat is echt waanzinnig hoeveelheid. Ja. Als je dus dat is ook heel veel. Inderdaad. Dat is ja. ook veel. Ja. Vijf keer zo dus weinig, vijf. maar... Ja. Ja. Ja. maar ook, ook dus veel. te veel. Uh, ik heb nog twee vragen voor jullie. Spannend. Kan het nog spannend worden, Francine? Vertel eens even, wat is de tussenstand? Nou, Vera en Roel staan met zes punten voor Jennifer en Lennart. Want die hebben er maar twee. Ja, misschien dus moeten het we het eigenlijk wel een gewonnen race. Ja, dan moet we het ja. ja. ja. Een briljant oplossing. Ik heb hier toch al twee prijzen naast me liggen. We doen nu voor de dubbele punten. Wat gooien Amerikanen in deze tijd van het jaar massaal in het water? Dus aan het einde van het jaar... Als eindjaarsritueel. Wat gooien zij massaal in het water, Amerikanen? Kleding. Vuurwerk. Auto's of kerstbomen? Kerstbomen. <lacht> uh, de bel was het eerst. En kerstbomen is goed. Yes. Acht. Yes. Oh, man. De volgende vraag voor tien oh. punten. Yes. Ik zal nog even. Wat, wat denken zij daarbij? Zij denken daarbij dat uh, de bomen moeten het leven onder water een impuls geven. Want zo'n boom trekt insecten aan die dan weer als vis voordienen. Bovendien kunnen vissen zich in de bomen verschuilen. Vissen in bomen verschuilen? Oh, als ze in de water oh, zijn. Ja. ja, ja. Het ja. duurde even. Hij heeft vliegende vissen. Ja. Dat soort eh, je zeggen, zinkende vissen. tankers en olieplatforms... hebben ook de neiging om daarna een, een, een prachtige omgeving te worden voor eh, dieren. Ja. ja, duidelijk. Dan hebben we nu de slotvraag. Wat is de duurzaamste kip? Die ge, de duurstaande beschikbare kip. Oké, okay, goed vasthouden. Hand bij de Bel met jullie. Is dat de Bressenkip? blijkbaar een hoogwaardig culturele kip. Opletten, bressenkip, legbatterijkip, scharrelkip of de. <lacht> dat was een imitatie van een kip. Plofkip. Je gunt het, een veer, aan jij, Gun het ja, hem, gunt het hem? Jij toetert op plofkip, dus dan geef je dat antwoord, toch? Ja. <lacht> Oké, okay. en het is ook het goede antwoord. De kip die zich in zes weken opblaast tot een vleeshomp van 2,2 kilo, is misschien wel een ramp voor het dierenwelzijn. Toch is deze kip het minst belastend voor het milieu. Veel minder dan bijvoorbeeld de scharrelkip. Ja. Dat blijkt het onderzoek van de vuurpromovenda Sanne Dekker. pleit ben er dan zo tegen omdat het, Omdat het heel zielig is. is. Oh ja, dat het is GELACH uh... <laughs> ah, Zo'n afterthought. Jij vindt het de, de lekkerste vriend. kip die er is, toch? Dus, Frans geef ja, eens even gezellig. de uitslag. Wie hebben gewonnen vanavond? Ja, Vera en Roel hebben gewonnen met 8 punten. En dat is twee keer zoveel als Lennart en Jennifer met vier. punten. Oh, Oké, okay, applausje ja. voor de winnaars. Ja. Fantastisch. Ja, en terwijl de overwinning hier aan tafel wordt uh, gevierd, gaan wij luisteren naar Anne Soldaat. Uh, Anne, zit je klaar? Hartstikke goed. Je gaat voor ons spelen. Salted. Two minds and heartbeats carefully low. Time takes forever, time takes and goes. Look at the real man, shiny and bright, minds disconnected, minds on a fire. Push me away. Oh, carry me on Hush, don't you speak Heartbreaks in all In ready for In war Jump is an earthquake And go means we're on dance of the red beans, black beans are done. You can't fake a heartbeat, a cold-plated fact. Time to consider, time to connect.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 Met Salted en aan het eind van het uur komt hij nog één keer terug. En dan is het nu tijd voor de jeugd, want de jeugd heeft de toekomst. Boris Visser en Aiden Mortas. Ze zijn op weg hier naartoe, maar ze zitten vast in de lift. Dus laten we snel overschakelen in de lift, hier ergens in het gebouw. De laatste poging. Ik doe het nooit meer. Wat? Oh, op de radio naar een interview. Nooit, nooit, nooit, nooit meer in de lift! Fucking radio, fucking lift! Ouders, oh, ze horen ons gewoon niet. Je had het nooit mee moeten nemen! Weet je? Wat? Laat maar! Zeg het dan! Ik zag een keer een filmpje op YouTube van een duur. Ja. En die zat een week vast in de lift. Een week? Nee, echt wel, maar dat gebeurt ons niet. Inner, klein, klein is fijn. Said but no one ever. Weet je wat? Hoe zie je mij eigenlijk? Nou, met mijn ogen. Met mijn contactlensogen. Nee, ik bedoel over 30 jaar. Wow. Over 30 jaar? Ja man, dan ben ik gewoon 48. Dan uh... ben je nog steeds wel dezelfde boris natuurlijk. Alleen dan volwassen. Zou ik ook kinderen hebben? Um, ja. Nou, nee. Nee. Hij weet niet. Kom op. Nee. Je bent niet een persoon met kinderen. Oh nee? Nou ja. Misschien had ik er de eentje. Oké. Okay. Even verder. Die um, woont heel mooi. Oh ja? Ja, in een grote loods. Heel strak en zo. Ja, ja, ja. cool. En verder heel gezellig. Mm. Met allemaal exotische dingen. Exotisch? Ja, gewoon. Misschien een hele grote tafel. Met een schaal erop. Met, gevuld met allemaal exotische vruchten. Oké. Okay. Maar wel gezellig verder. Oh, nice. Oeh, oeh. En ik? Jij over dertig jaar. Ja. Yeah. Je woont in een uh, appartement in Amsterdam. Mm -hmm. En uh, je doet iets met uh, muziek. Iets artistieks denk ik. Ik zie uh, overal verf aan de muur en uh, ja een gezellige rommel, en, uh, ja, een soort kunstenaar en je maakt dingen met hout. Mooie dingen? Ja, mooie dingen van hout, tafels, stoelen, gewoon dingen. Ik denk dat ik maar in een schuur moet beginnen. Klemtafel kopen, een goede zaag, een paar stukken hout. Ja. Uh, of je bent gewoon de perfecte vader die zijn kinderen naar school brengt. Dacht het niet. Hm. Kunnen ook gewoon een skatewinkel beginnen. Ja, dat is tof. Hm. Over 30 jaar wordt er nog wel geskate, toch? Boris? Shit, man. Voel jij dat ook? Auwe, hij doet het weer. Shit, gas. ga hij naar de boven of naar beneden? Naar beneden. Kijk er, hij dat af. Hij gaat nu langzaam naar beneden. Yes! Nacht ben je voorbij! Aiden! Ja, Paul! Als straks de deuren gaan, dan rennen we gewoon weg, oké? Okay? Zeker weten. Die uitzending is toch al voorbij. Denk ik ook! Ik kan het aans niet geloven, gast. Rennen! <tie> Ja, en die uitzending is natuurlijk nog helemaal niet voorbij. Want we gaan nog door tot 11 uur vanavond. En u hoorde net het laatste deel van het Vierluik dat Bert Kommerijs geeft. Alle scènes en informatie over de makers zijn te vinden op de Facebookpagina Boris en Aiden. U luistert naar de avond van 2033. Toekomstdromen en futuristische ideeën. Tot 11 uur vanavond op Radio 1. We hebben heel veel leuke dingen gehoord over die toekomst. Maar dat, dat is toch wel aanzienlijk. Iedereen over de toekomst vertelt: wordt het alleen maar beter, leuker, mooier, sneller, dynamischer, van al dat soort dingen maar We hebben nog een stukje te overbruggen naar die tijd. Ik denk dat wat heel veel, eigenlijk niet weinig aan de orde gekomen is, is, is een begrip als duurzaamheid in al die toekomstvisies die we voorbij hebben zien komen. Dan zit ik hier aan tafel met twee mensen die zich daar wel heel erg mee bezighouden. Marjan Minnesma, zij is directeur van de stichting Urgenda. En zij is al twee jaar nummer één in de trouw duurzame top 100. En Asseline Groot, zij is auteur van het boek Het Nieuwe Groen... dat mensen met duurzame ideeën helpt om ook die te realiseren. Even een vraagje aan jou, Marjan. Dat nummer één zijn in de top uh, 100, dat is jij als persoon, niet jij als stichting Urgenda. Nee, dat is als persoon inderdaad. Dat is inderdaad als een persoon ding. Hoe wordt dat gemeten uh, door Trouw, die, uh, die top 100? Is Heb je er een, idee van? Uh, ja, er is een groep van een stuk of 13 uh, professionals. Die wordt gevraagd uh, om een lijst te maken en daarna om die lijst te scoren. En dan mogen ze zelf bepalen welke elementen ze hoger wegen. Dus bijvoorbeeld daadkracht werd vrij hoog gewogen de afgelopen jaren. Maar ook charisma en kennis en een heel aantal factoren. En dat gooien ze in een heel groot statistisch model en dan komt er iets uitrollen. Van daadkracht, kennis en charisma. Die drie heb ik van net onthouden die je noemde. Okay. En dat doe je al twee jaar lang in als nummer één. Dat is heel goed, gefeliciteerd. Dank je wel. Dat is een, hele, uh, een hele verworvenheid. Veel, wat ik net zei, die toekomst is over het algemeen leuke uitdagingen. Er zijn allemaal vreselijk leuke dingen die we gaan doen. En duurzaamheid, uh, we hebben toch veel mensen, soms ik zelf ook wel, dus zal ik heel eerlijk zeggen, duurzaamheid gevoel dat dat een soort straf is. Dingen die je moet uh, scheiden. Jij bent wel heel moet, erg 1990 hoor. Ik ben heel. Ja, nou, ik ben nog veel ouder dan 1990. <lacht> um, maar dat is nog die, wat de staat waarin de gemeente waarin ik woon. Uh, de boel nog steeds georganiseerd heeft. Hoe zijn jullie, of ben je, zijn jullie alle twee. bezig met het realiseren. Moet ik zeggen, dat duurzaamheid aantrekkelijker maken. ervoor zorgen dat duurzaamheid meer oplossingen zijn. dan een gevoel van straf en verplichtingen. Jij als want jij helpt mensen met duurzame ideeën om die te realiseren. Ja, en ik, ik herken me ook helemaal niet in het feit dat duurzaamheid een straf zou moeten zijn. Duurzaamheid is een heel groot begrip waar uh, heel veel onder valt. Ook heel veel sociale dingen. En duurzaamheid is eigenlijk een hele logische en uh, nodige manier ook om naar de toekomst te kijken. En er wordt zoveel bedacht en uh, er is zoveel nieuwe technologie die ons daarbij kan helpen. En... Um, dat het, dat het helemaal geen straf moet zijn. Het is een, een manier om in een schone wereld straks te leven... in een wereld waarin mensen uh, op een sociale manier met elkaar omgaan. En als je net die quiz hebt gespeeld en je hoort eigenlijk zoveel ellende... dan moet je... Ja, <lacht> ja, want Wat het, was er de ellende van, volgens jou? Nou ja, over uh, de enorme hoeveelheden water die we gebruiken. Um, over uh, voetbalvelden vol... Um, de regenwouden die gekapt worden... en dingen die eigenlijk helemaal niet meer nodig zijn. Als je ook bekijkt naar de vleesindustrie... als je hebt zoveel voorbeelden van bijvoorbeeld de vegetarische slager... die uh, vleesvervangers maakt... waar echt geen beest aan te pas is gekomen... die nog lekkerder zijn dan gewoon vlees. Dus duurzaamheid is geen straf. Duurzaamheid is een manier om uh, met elkaar naar de wereld te kijken... zodat we over 30 jaar, of over 20 jaar, want we hebben het nu over 20 mm -hmm. jaar natuurlijk... dat we ook gewoon nog een hele fijne plek hebben om te leven... Nou, als je kijkt de, wat wij dus ongeveer de afgelopen twee jaar hebben gedaan, is heel veel mensen gevraagd: willen jullie niet samen zonnepanelen inkopen? Want dan wordt het veel goedkoper. En met 15 panelen op je dak heb je geen elektriciteitsrekening meer. Dat vinden mensen gewoon leuk. En zodra ze die panelen op hun dak hebben liggen, dan ze, gaan ze in de meterkast kijken en dan gaan ze er een sport van maken om echt te zorgen dat ze zo min mogelijk verbruiken. En dat is helemaal niet vervelend als je gewoon geen energierekening nee, nee, meer is hebt. Zo, precies, maar dat is en ik ook... rijd door in een elektrische auto. En mm -hmm. die spuit vooruit, die is altijd het eerste weg bij het toplicht. Dat Is helemaal niet vervelend. Dat vinden mannen ook erg. Leuk. Dus er is heel veel aan duurzaamheid, gewoon leuk en snel. En de, die column van Vincent Bijlo ging voor een heel groot deel over duurzaamheid. Uh -huh. Dat we in de toekomst niet meer in de file rijden. Dat we gewoon uh, onder het rijden, bij wijze van spreken, kopje koffie en een croissantje kunnen rijden. hebben, Omdat het geregeld is, technisch gezien, dat die auto's niet meer tegen elkaar aanbotsen. Het gaat over huizen zonder energierekening. Het gaat over lekker voedsel, wat niet verspillend is. Nou, het gaat over heel veel dingen die jij je nog niet zo goed kunt voorstellen. Maar het gaat niet over glasbakken. Oh, gaan we het persoonlijk maken? <lacht> uh, ik, kan misschien, ik heb juist ook in, moet zeggen, in het uur wat Ben Kolsten deed met uh, bijvoorbeeld Rudolf Das erbij, heel veel dingen gehoord. Waarin ook als je naar George Van Hal luistert en uh, als hij vertelt over die toekomst, die technologische toekomstvisies en uh, vertrouwen daarin, die bijvoorbeeld in de 50 en 60 jaren ook in de populaire science fiction literatuur nog enorm groot was. Ik heb het gevoel dat daarna een periode kwam dat we in de technologische vooruitgang ik zagen en dat de boel alleen maar erger ging worden. Heb ik nu een gevoel als ik zo naar jou luister dat, jullie, dat jij ook een groter uh, vertrouwen hebt dat technologie ons daaruit kan helpen? Ja, en dat het is en het en, want het, vaak, het hangt hebben. vaak helemaal niet op die technologie. Er is mm -hmm. van alles. Het is allemaal in huis om zeg maar, een leven te hebben zonder fossiele brandstoffen en het helemaal duurzaam te doen. Alleen we doen het niet. Uh, dus waar het nou, om gaat is dat we onszelf beter gaan organiseren en zorgen dat we de partijen die het moeten gaan doen overtuigen dat het sneller moet. En dat begint nu vanuit de bevolking en allerlei organisaties die zeggen wij gaan zelf die zonnepanelen wel regelen of wij gaan samen inkopen of we doen allerlei manieren om die dingen te doen die de overheid vroeger deed. En uiteindelijk moet de overheid ook mee gaan doen want dan gaat het nog een standje sneller. Maar we moeten ook wat meer verbeeldingskracht gaan hebben. Want er zijn nu bijvoorbeeld de TU Delft, die hier ook eerder aan tafel zat... die hebben vliegers waarmee je ook windenergie kunt gebruiken om energie op te wekken. Dat verbruikt veel minder grondstoffen, want we krijgen in de toekomst een grondstoffenprobleem. We hebben veel te veel gebruikt de afgelopen 60, 70 jaar de windmolens van nu verbruiken nog ontzettend veel metalen, noem maar op. Die vliegers, die verbruiken veel minder grondstoffen. Daar wordt nu een beetje om gelachen. Net als wat de Gebroedersdag zei, 60 jaar geleden werd er om hun gelachen. Nou, Nu is het zo, dat, dat Delft is de voorloper in, in de wereld. Wij zouden dat uit moeten buiten. Waarom gaan we dat niet gewoon veel beter uitproberen, proefvelden neerzetten, noem maar op. Waarom wachten we eerst op anderen? Wij zijn heel waarom, goed waarom, ook in, je ook je in je zonnepanelen. De technieken komen allemaal uit Nederland die de Chinezen nu gebruiken. Mm -hmm. Dus wij zijn heel goed in het verkopen van patenten en techniek. Maar wij wij laten heel veel dingen lopen en liggen. En daar zouden we, we veel sneller in kunnen zijn. Maar waarom is dat dan? Ja, ik vind dat wij in Nederland heel goed zijn in dingen één keer doen. Een leuk proefprojectje, mooi, mooie strik eromheen. Dan gaan we weer wat nieuws proberen. Maar dat opschalen zijn wij extreem slecht in. Ja, wij proberen vanuit de agenda op alle manieren om dat wel te doen. Mm -hmm. Dat is volgens mij een van de grootste problemen. Dat we slecht zijn in dat sneller, groter groeien, het opschalen. Ja, en wat dat is, je hebt er een bepaald type mens voor nodig... Die denkt drie keer links is ook rechts, we gaan gewoon door. <laughs> Anseline, jij faciliteert of je probeert mensen met duurzaam ideeën te helpen om die te realiseren. Noem maar een duurzaam idee. Heb je een voorbeeld? Ja, er zijn ontzettend veel voorbeelden. Um, je moet bijvoorbeeld denken aan, uh, je hebt twee mensen, Lisette Kruijsjer en Mark Kulsdom... Die hebben een uh, Dutch Wheat Burger ontwikkeld. En dat is een, uh, een burger een die... Een Wheat Burger? Ja, de Wheat dan? van zeewier is dat. Van zeewier, oké. Okay. Dus die geloven heel erg in die transitie naar een um, uh, maatschappij... waarin we inderdaad veel minder vlees eten. Maar waar je wel vervangers hebt die ook genoeg eiwitten leveren. Dus die hebben een, uh, een hamburger ontwikkeld van zeewier. Helemaal plantaardig. En het is zo waanzinnig lekker. En mensen denken dan, weet je wel, een hamburger... een hamburger met vlees en een broodje... Een... Nou ja, dit is dan geen vlees, maar het is wel met een broodje en allemaal dingen erbij. En het is zo ontzettend lekker. En iedereen gaat om. Weet je wat ik altijd een beetje... Dat vleesvervangers, van je kwam, vertelde ook zo net iets ja. over de vegetarische slager. Waarom moet het dan op een hamburger lijken? Nou, het hoeft niet op een hamburger te lijken, ja, maar, maar het, het is wel gewoon... Het een wheatburger. Waarom moet het... Waarom moet nou, het woord burger erbij? De ik denk omdat we nog... Zeewierbroodje verkoopt niet. <laughs> nou, het, ook niet voor vegetariërs. Het moet niet voor vegetariërs, het moet voor mm -hmm. iedereen. Dat is nou juist het hele punt. Het moet opschalen, het moet normaal worden voor iedereen. Dus een, een wietburger verkoopt beter dan een zeewierbroodje. Want dan heb je alleen die paar procent mensen die al duurzaam zijn. We willen het ook aan jou verkopen. Nou ja, en mensen moeten het... <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou ja, en ik vind ook, weet je, um, je hebt nu gewoon heel veel mensen. Nou, er zijn op dit moment zoveel initiatieven, ook als het gaat om mode, als het gaat om uh, voeding, inderdaad, als het gaat om energie, als het gaat om vervoer, als het gaat om spullen met elkaar delen, als het kijkt naar uh, andere manieren om met elkaar uh, te werken en samen te werken. Ja, maar dat zijn twee dingen. Ik vroeg naar nou een voorbeeld voor een idee ja. om te realiseren. En dan nou hoor ik al een paar dingen die ja. jou zegt. Die hebben ook te maken met gedragsverandering. Ja. ja, maar het heeft allemaal te maken met gedragsverandering. Want het gaat nu allemaal. Nou ja. Ja, ik hoef maar, ik bedoel, je koopt een elektrische auto. Dan hoef je bij wijze van spreken je gedrag niet te veranderen. Je moet gewoon een andere auto kopen. Dat scheelt ja, ja, en je bedoel, kan ook niet meer bij elk benzinestation tanken. Dus je, je moet... moet wel over nadenken. Ja. Nee, Maar goed, dat gaat om op een bepaald moment dan wel weer komen... dat die batterij uitwisselt. Maar ik bedoel, dat, dat vraagt niet om een gedragsverandering. Net zo min, als je, als je een wheatburger introduceert... op de plek van een hamburger... hoef je bij wijze van spreken... je krijgt een ander smaakje in je mond... maar je hoeft je gedrag niet zoveel te veranderen. Nee, maar als gaat... sommige mensen zeggen je moet geen hamburgers meer eten. Of nee, maar het veel gaat... minder eten. Of... Ja, maar het gaat erom... Dat je mensen bewust maakt van dat er andere dingen zijn. Het is een soort inspiratie. Ik zie nu ontzettend veel. Want ik werk bij de ASM-bank. En er uh, komen bij mij via Voor de Wereld van Morgen, het platform waar ik voor werk. komen er dertig initiatieven per week komen naar binnen. Mm -hmm. En het zijn allemaal mensen met ideeën. Er gebeurt nu zo ontzettend veel. En die mensen moeten um, hun idee uitwerken. Dat moeten ze echt een bedrijf van gaan maken. Um, maar de, de kracht ligt hem nu in dat andere mensen dat gaan volgen en ik zie ze vooral nu nog als inspiratiebron mensen die anderen aan het denken zetten van goh het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om inderdaad het op een andere manier te gaan doen. En daarna weet je wel zie je dat het eigenlijk inderdaad nou ga je erover nadenken en dan gaat het een dan wordt het een nieuw proces, maar je moet op een gegeven moment in contact komen met iemand of iets. Het kan gewoon een broodje zijn. Um, waarvan je denkt: "Jee, ja." Ik heb eigenlijk nooit zo over nagedacht wat, wat de, de, de footprint is van mijn gewone hamburger. Maar en... je hoeft ook niet een helemaal ander mens te worden, want dan gaat het ook niet lukken. Jij zit nog een beetje in dat oude milieu denken... Ja, sorry. Uh, Ik en ben en dit, af, en dat mag het nou. best. Uh, ja. En het is hip en het is best. leuk en het is van nu en het is modern. Mm -hmm. Je moet uit dat idee van dat het met vijf geitenwollen sokken en een dikke trui in een hoekje uh, bibberen is. Dat is duurzaamheid niet. Mm -hmm. als je duurzaamheid ziet, is een snelle, snelle elektrische auto. Nou, wij, wij proberen dus, dus Tesla te helpen om helemaal te verduurzamen. Die willen helemaal op duurzame energie over. Het liefst mm -hmm. zouden ze ook nog uh, zeg maar van het vasteland zichzelf uh, verlossen. En het helemaal zelf op eigen houtje doen. Maar daar zijn we twee jaar geleden begonnen met ondernemers die gingen elektrisch rijden. En toen was het echt, nou ah ja, de mensen bij elkaar schrapen die de eerste auto's wilden. Nu heb ik een nieuw project en er komen tientallen mensen die alsjeblieft mee willen doen. Dus je ziet inderdaad als een twintigtal mensen het voordoet en ze ook zeggen van, nou, zakelijk rijden is eigenlijk elektrisch rijden net zo duur of goedkoper als je veel rijdt dan benzineauto. Die eerste twintig die helpen de rest over de dam en dan gaat het ineens heel veel sneller. En dat is met die zonnepanelen hetzelfde. Als je eenmaal weet dat geld op je bank 2% oplevert, maar op je dak 13%. Ja, waarom, als je het over hebt, zou je dan nog op de bank laten staan. Dat is on onzin. Maar dat moeten mensen gewoon even weten. Dan heb ik nog wat, zeggen, want ik zit naar de klok te kijken. We hebben nog, uh, voor u, ieder van jullie zeg een minuut. Tien seconden erbij. Hoe ziet 2033 er dan uit in jouw ogen? Wat, wat, wat is een soort beeld wat je voor ons kan oproepen... hoe het er dan uitziet of hoe de dingen dan gebeuren? Nou, los van de dingen die ik al gezegd heb... Uh, is, hebben we ook veel minder eigendom. Zoals wij hebben ons nieuwe kantoor nu ingericht, maar wij kopen geen tafels en stoelen meer. Maar wij kopen zituren, liguren, poepuren, et cetera. En na zoveel jaar geven wij de dingen terug aan de fabrikant. Die hebben, heeft dan dus al die grondstoffen een tijdje bij ons in bruiklijn gegeven. Die neemt ze weer terug. Grondstoffen zijn vijf jaar later veel duurder geworden. Dus die producten die zij terugkrijgen zijn eigenlijk meer waard geworden. Zij hebben ze zo ontworpen dat ze weer helemaal uit elkaar gehaald kunnen worden. En opnieuw gebruikt worden. Dus wij betalen alleen maar voor het gebruik en niet meer voor het eigendom. En de op op die manier gaan wij veel zuiniger om met grondstoffen. En op die manier is die circulaire economie al in 2033 ook gestalte gegeven. Het woord circulaire economie is dat dingen worden gebruikt en hergebruikt... maar niet meer als het ware uitstofd. En nu halen we dingen uit de grond. We gebruiken het en we mm -hmm. stoppen het in de verbrandingsoven. En dat is gewoon zonde. En dan gaan we zorgen dat we die grondstoffen in de economie houden. Anceline. Nou, het zijn de lokale initiatieven van nu die dus nu aan het ontstaan zijn, waarvan eh, een aantal heel bepalend zullen zijn hoe we gaan eten, hoe we gaan wonen, waar we gaan werken. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan je hebt nu een initiatief dat heet Susteensville en dat wordt ontwikkeld dat mensen als ze eh, willen werken zich even kunnen terugtrekken op een high-tech plaats midden in de natuur, waar ze kunnen slapen, waar ze kunnen. Alles is aanwezig. Alleen, je hoeft niet meer naar je eigen kantoor... maar je gaat gewoon even inspiratie zoeken, bijvoorbeeld in de natuur. Mensen krijgen tuinen op hun dak. Weet je. je ziet het nu al komen. Je hebt steeds meer kantoren die gewoon een eigen daktuin hebben... waar ze voor de catering en dat soort dingen hun eigen groenten vandaan halen. Qua vervoer zal er veel veranderen. Mensen gaan op een hele andere manier werken... Dus je hebt een, een andere balans eigenlijk tussen werk en privé. Mensen zijn heel goed bereikbaar. We hoeven niet meer overal naartoe. We kunnen veel meer via Skype doen. Dus als we ergens naartoe gaan, gaat het echt om kwaliteit van contact. En andere dingen kun je gewoon veel makkelijker eventjes online regelen. Dus heel erg De communicatie communicatietechnologie neemt ja. enorm toe. En ja. verder krijg je een vervlechting van gewone natuur... Met high-tech uh, omgevingen erbij. Ja. Oké, okay, nou, dat ziet er heel erg futuristisch uit. Ja. Fossiele brandstoffen zijn eruit, hè? Ja. Fossiele brandstoffen zijn er ook. Even kom, koma, <laughs> de fossiele brandstoffen zijn er ook. Uit. Nergens okay. meer voor nodig. Nergens meer voor nodig. Nee, ik ben helemaal blij, ik ben helemaal uh, om. Dat <coughs> uh, <laughs> nou, is jullie dan toch gelukt in dat, jullie, dat, gelukt in dat <laughs> kwartiertje? Ja, ik geef het heel makkelijk op. Hoor. Um, ik ben heel blij dat jullie hier van de tafel wilden zitten... om dat in ons programma te vertellen. Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgenda... en Asseline de Groot, auteur van het boek Het Nieuwe Groen. Ja. Dankjewel. Ja, en dan gaan we voor de laatste keer over naar Anne Soldaat. Uh, je gaat voor ons een nummer spelen in het Nederlands. Ja, voor de verandering. Ja, want dat, uh, dat uh, kennen we helemaal niet van jou, Het thema is 2033, dus ik denk ik speel iets over Alzheimer... Nou ja, ik denk dat we daar uh, met. het ja, onder, onder man, ik ken de tekst nu nog, maar <laughs> ja. misschien over twintig jaar niet meer. Nee, precies. Maar voordat jij gaat beginnen, uh, ben jij zelf een beetje duurzaam eigenlijk? Nou, ik denk, uh, ik doe wel echt mijn best. Ja, ik heb geen auto, ik kan, ik kan zelfs geen auto rijden, maar. Nou, dat is alvast een pluspunt denk ik. En uh, ja, onder de douche laat ik alles lopen, sowieso. <laughs> daar hadden we het net over dus. Dat... Ik weet niet of ik dat zou had willen weten, maar goed. Het kwaad is wel goed. Goed. En verder, ik ben wel heel uh, bewust in mijn uh, doen en laten eigenlijk. Ja. Eet je alles op of gooi je ook een heleboel eten weg? Uh, dat is wel een pijnlijk punt trouwens. Okay, ik denk ja. dat ik nog steeds te veel weggooi. Ja. Ja? Ja. Maar ja, uh, Harms zei brood, dat, dat gooi je het meest weg. Maar brood is ook het bederfelijkst volgens mij. Ik bedoel, als je het een dag laat liggen, ja, wat moet je dan? Oké, okay, nou weet je wat, ik ga lekker spelen. Hè? Okay, dan ja. vergeten we dit gewoon. Oké, okay, gaat ie. <laughs> het gaat trouwens over, uh, eigenlijk gaat het niet het gaat over maar, uh, Ik heb het geschreven over Gerard Reven, de grote volksschrijver. Mm. Dagen verglijden, zo stil bij het raam. De rust van een kwijnend bestaan. Ik kus bij de wangen en je zegt aangenaam. De tuitbeker koffie lekt als een kraan. Kijk daar, een vogel, een vinger die wijst. Een vogel, waar komt die vandaan? Zoek in je ogen en je prevelt mijn naam. Een blik van herkenning, een blik en een traan. Een eenzame reis naar het einde der dingen, een koortsige geest die het lichaam verlaat. Een reis door de nacht. Geef hem de kracht. De fles is begraven, de inktpen staat droog, de liefdesdoek door en verroest. Hij schonk ons zijn werken als troost voor het volk, en hij ging door het dal, door het dal als dat moest. Dus gaat u te kerken toe brand dan een kaars voor even zijn rustloze ziel. De man heeft geleden geleefd en geloofd, maar nu is hij oud, nu is hij oud en seniel. Nu is hij oud oud en zijn.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 O, geef aan de kracht voor de reis door de nacht. Met de laatste reis. En um, u hoorde Annasoldaat met de laatste reis uh, op zijn website. Annasoldaat.com is precies te zien waar hij de komende tijd optreedt. Ja, dan zijn we bijna uh, aan het eind van dit uh, ene laatste uur. Zometeen na Sterrenjournaal zijn we weer terug voor het laatste uur van de avond van 2033 van de NTR. En daarin spreekt Henk van Middelaar een uur lang met filosoof en schrijver Maarten Doorman. Um, Oké, okay, nou laten we daar... Uh, ik zie daarna uit. <laughs> Tot... Uh... Weet ik veel. Ja, Druk zelf op die klok. Denk het ook. Niks. Wat nou weer? 2013 is het jaar van de slang. Eh?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 Daar gaat het niet zo goed mee. Je wilt niet dat je een soort kwijtraakt in Nederland. Dat, dat kan niet waar zijn. En die vroege vogels verder. Hoe kun je van je reis naar een ver land toch een duurzame vakantie maken? Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten.